Zes uur, Renate Evers met het NOS-journaal. De uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers... die een tentenkamp hebben gebouwd in Ter Apel... moeten vanmiddag om twee uur zijn vertrokken. Dat heeft de burgemeester laten weten. Als ze niet zelf vertrekken, dan zal de politie ingrijpen. De groep van 33 Somaliërs bivakkeert sinds tweede kerstdag... bij de poort van het asielzoekerscentrum... uit protest tegen hun dreigende uitzetting. In Noord-Korea is de periode van rouw na de dood van dictator Kim Jong-il afgesloten. Op het centrale plein in de hoofdstad Pyongyang is een herdenkingsdienst gehouden, waarbij drie minuten stilte in acht werd genomen. De dienst werd ook bijgewoond door zijn zoon en opvolger Kim Jong-un. Hij werd tijdens de herdenking de opperste leider genoemd van de arbeiderspartij, het leger en het volk. Vanaf vandaag kunnen mensen weer vuurwerk kopen. De verkoop duurt drie dagen. De branchevereniging van vuurwerkhandelaren verwacht dat er dit jaar ongeveer net zoveel wordt verkocht als vorig jaar, toen er voor 65 miljoen euro aan vuurwerk is verkocht. Vuurwerk afsteken mag alleen op Oudejaarsdag vanaf 10 uur s ochtends tot 2 uur in de nieuwjaarsnacht. In Nederweert in Limburg hebben criminelen vannacht een geldautomaat bij een bank gekraakt. Eerst ramden ze de toegangsdeur met een auto en vervolgens bliezen ze de automaat op. Die raakte zwaar beschadigd, maar de schade aan het pand valt volgens de politie mee. Waarschijnlijk is het de daders gelukt om geld buiten te maken, maar zeker is dat nog niet. Een explosie en een brand in de Bermese stad Rangoon heeft zeker 16 mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. In een loods brak afgelopen nacht brand uit en toen de brand weer aan het blussen was volgde een explosie. Het vuur zou zijn overgeslagen naar huizen in de buurt. De oorzaak van de brand in Rangoon is nog onduidelijk. Het weer, vanochtend wolkenvelden, maar ook af en toe zon. Later op de dag buien, met kans op onweer en hagel. En er staat een stevige westenwind. Middagtemperatuur rond 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Bert van Sloten. Een hele goedemorgen. Het is donderdag 29 december 2011. Dreiging vanuit Iran. Ze willen de staat van Hormuz afsluiten. Spierballentaal of menen ze het echt? We onderzoeken het. En er is de dreiging dat ons pensioen volgend jaar wordt verlaagd. Wat klopt daarvan? De komende dagen zijn zeer dreigend als je niet van vuurwerk houdt. Onze verslaggever is op pad en zoekt naar de ultieme knal. Maar vooral naar antwoord op de vraag of de crisis invloed heeft op ons vuurwerkaankoopbeleid. Mooi woord. En we zijn bij de Somaliërs in Ter Apel. We kijken nog even in Noord-Korea. En we hebben nieuws over de uitstoot van auto's. Tot half tien is dit het Radio 1 journaal. En we beginnen met het nieuwsoverzicht. In het Groningse Ter Apel moeten 33 uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers voor vanmiddag 2 uur... hun tentenkamp afbreken. Doen ze dat niet, dan grijpt de politie in. De Somaliërs bivakeren sinds tweede kerstdag bij de ingang van het aanmeldcentrum. Ze protesteren tegen hun uitzetting omdat ze in Somalië niet veilig zouden zijn. Volgens een woordvoerder van de Immigratie- en Naturalisatiedienst wordt er een oplossing gezocht. Ik heb begrepen net van de burgemeester dat zij uh, de veiligheid uh, tijdens de oude nieuwviering, die hier op handen is, uh, uh, graag wil kunnen garanderen en zich afvraagt of dat, of dat kan. Uh, dat is natuurlijk iets waar we zeker rekening mee moeten houden. We zijn nu met de burgemeester en alle andere betrokken organisaties in overleg om te kijken hoe we met die eventuele situatie omgaan. De immigratie- en naturalisatiedienst stelde voor dat de Somaliërs een nieuwe asielvraag in mogen dienen. We hebben volgens mij een heel redelijk aanbod gedaan. Mensen kunnen een, een, worden in de gelegenheid gesteld om opnieuw een asielaanvraag in te dienen. En hangende die, die asielprocedure, en dat zal binnen enkele weken dan duidelijk zijn, kunnen ze, kunnen ze gewoon onderdak krijgen bij ons. Dus wat ons betreft hoeven ze hier niet in een tent te zitten. Volgens de Somaliërs heeft een nieuwe asielaanvraag geen nut. Alles is volgens hen al bij de IND bekend. Dat zegt een van de actievoerders. Het is hetzelfde verhaal, hetzelfde vragen voor de tsunami, waar kom je vandaan, wat die hebben gedaan, heb je een nieuw papier, heb je een dit, heb je een dit. Het is hetzelfde vragen, waarom kan ik nog een keer vertellen hetzelfde verhaal? Ze hebben in de computer staan. ze hebben papier daar. Waarom ze zeggen, nog een keer in met papier? De IND ziet dat anders. Het zou heel goed kunnen dat als er mensen hier al geruime tijd illegaal in Nederland zijn... en nu opnieuw een aanvraag indienen, dat het nieuwe beleid leidt tot een andere inzicht. Maar dat hangt dus helemaal van de individuele situatie af, waar iemand vandaan komt, enzovoort. De uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers zijn bereid voor de ingang van de IND te blijven zitten... totdat er een oplossing is. Al duurt het jaren. We zijn net gesproken met de advocaat. En de advocaat adviseert bij ons te blijven hier. Tot de eindoplossing. Jaren, maanden bij elkaar. De PVV vindt dat de IND nooit met het aanbod had mogen komen en wil opheldering van minister Leers.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 Nieuwe Nederlanders krijgen straks hun Nederlandse paspoort... met een proeftijd van vijf jaar. Dat staat in een wetsvoorstel, zei oud-minister Donne van Binnenlandse Zaken... gisteren in Nieuwsuur. Als het nu gaat om mensen die je bijvoorbeeld vandaag uh, naturaliseert... en die binnen vijf jaar voor een ernstig misdrijf uh, worden gestraft... misschien iets wat je niet wist, misschien iets wat ze dan gedaan hebben... dat er dan de mogelijkheid zou moeten zijn om die naturalisatie weer terug te draaien. Nieuwe Nederlanders die een misdrijf plegen... waar een straf van 12 jaar of meer op staat... lopen het risico dat zij de Nederlandse nationaliteit verliezen. Ook worden ze in het land uitgezet. Vooral de PVV staat achter dit wetsvoorstel. PVV-Kamerlid Joram van Klaveren vertelt waarom omdat je die mensen dan op die manier het Nederlands ontneemt. En daarbuiten kun je dan stellen van u heeft geen verblijfstitel meer. Dus u kunt weer terug naar het land van herkomst. Als jij geen constructieve bijdrage wil leveren aan onze samenleving. Dan kun je wat ons betreft beter vertrekken. De Partij van de Arbeid is fel tegen het plan. PvdA-Kamerlid Martijn van Dam. Eigenlijk is de gelijkheid, het gelijkheidsbeginsel... wat uh, in onze grondwet ook is opgenomen, onder andere in artikel 1... dat zegt, niemand wordt verschillend behandeld. Dat is natuurlijk de kern van ons Nederlanderschap. Dat is wie we zijn, de, we behandelen iedereen gelijk. En het kabinet zegt dan eigenlijk, we nemen daar afstand van... we creëren een tweede soort Nederlanders, een tweede categorie. Donner snapt de ophef niet. Er is hooguit een periode dat je zou kunnen zeggen, het is voorwaardelijk. En dat is afhankelijk van een voorwaarde die maar door een hele kleine minderheid toepasselijk is. Het wetsvoorstel botst met een ander kabinetstandpunt... dat nieuwe Nederlanders hun oorspronkelijke nationaliteit moeten opgeven... zegt PvdA van Dam. Vervolgens krijg je een voorwaardelijk Nederlanderschap. Als je dan de fout ingaat, zou de sanctie kunnen zijn... om dat voorwaardelijk Nederlanderschap in te trekken. Dan heb je dus geen nationaliteit meer. Maar dat kan helemaal niet. En ieder mens heeft volgens VN-verdragen recht op een nationaliteit. Dat is natuurlijk ook logisch, want... Ja, als je geen nationaliteit meer hebt, waar kun je dan nog wonen? In een reactie zegt de PVV dat tijdens de proeftijd van vijf jaar... de Nieuwe Nederlander twee nationaliteiten kan blijven houden. In Antwerpen zijn vijftien leden van een radicale moslimbeweging opgepakt. De groep Sharia voor Belgium hield een kleine manifestatie... maar daar hadden ze geen vergunning voor aangevraagd. De Antwerpse politie. Er kwamen enkele oproepen binnen van mensen die uh, melden... dat ze zich ook liedjes bedreigd voelden... Er dus zijn collega's van mij naartoe gegaan en dan bleek dat een aantal mensen van Sharia for Belgium daar een manifestatie hadden bijeengeroepen. Een vijftiental manifestanten waarvan een aantal flyers uitdeelden en een aantal anderen van op banken de voorbijgangers toerieten. Toen agenten om legitimatie vroegen, reageerden de actievoerders agressief en werden ze opgepakt. De groep Sharia for Belgium verstoorde twee weken geleden in de Bali een debat over de liberale islam. Ze pleit voor de invoering van islamitische wetgeving. Een Rotterdammer die in Maastricht een fietser doodreed, heeft in hoge beroep een ruim twee keer zo hoge straf gekregen. Het gerechtshof verhoogde de straf van drie naar zeven jaar cel. De man van 22 reed met hoge snelheid door rood op de kruising van de A2 met een lokale weg in Maastricht. Hij reed na het ongeluk door en bleek ook nog eens een keer geen rijbewijs te hebben. Volgens zijn, uit, volgens zijn advocaat komt de uitspraak als een verrassing, maar toch ook niet. Wij hadden verwacht een vergelijkbaar proces te krijgen als wat we dat gekregen hadden in Maastricht. Echter de sfeer in Den Bosch was tegen alle uh, verwachtingen in dusdanig slecht uh, dat uiteindelijk deze uitspraak wel te verwachten was. De dader is volgens een advocaat geschokt door de straf van 7 jaar cel. Ik kan in ieder geval uh, deze tip van de sluier oplichten dat uh, mijn cliënt uiteraard geschokt en, en bovenal ondaan was over deze ja, exorbitante uitspraak. De advocaat overweegt in cassatie te gaan tegen de uitspraak. In Heerlen is een benefietconcert gehouden... voor de gedupeerde ondernemers van winkelcentrum Het Loon. Verschillende artiesten uit de regio traden op. Kaartopbrengst gaat naar de getroffen winkeliers. Alle duizend kaarten waren uitverkocht. Deze ondernemer waardeert de actie enorm. Ik vind het geweldig. Ik bedoel, dat komt uit de gemeenschap van Heerlen Ja, ik vind het gewoon super. Ik bedoel, je maakt dan toch de betrokkenheid van alle mensen. En niet alleen van een, van een burgemeester of van een wethouder, maar gewoon van iedereen. Spullen die de winkeliers moesten achterlaten staan inmiddels allemaal bij de Heerlense Voedselbank. Volgens een van de medewerkers van de Voedselbank is er nauwelijks plek meer over voor andere spullen. We hebben jassen, we hebben broeken, we hebben... Daarachter, complete kostuums. Als er nog iemand wil gaan trouwen of uh, naar een begrafenis moet... kunnen we hem in de kleren stoppen. Kijk, je voelt je bijna Sinterklaas in deze situatie. Maar wel in het achterhoofd houden dat wij de Sinterklaas niet zijn... dat wij het alleen maar doorgeven. Vorige week is er ophef ontstaan over een filmpje... waarop te zien is hoe slopers door de voorraad van een schoenwinkel gingen. Volgens sommigen namen ze de schoenen mee naar huis. Achteraf bleek dat de slopers ze bij de voedselbank hadden aangeboden. President Chavez van Venezuela vraagt zich af hoe het toch kan dat steeds meer Zuid-Amerikaanse regeringsleiders kanker hebben. Volgens Chavez zit Amerika erachter. Hij reageert daarmee op het nieuws dat er kanker is vastgesteld bij de Argentijnse presidenten Cristina Kirchner. Het zou best kunnen dat de Amerikanen een techniek ontwikkeld hebben om kanker te veroorzaken zonder dat iemand ervan weet. Aldus Chavez. Het zou ervan zijn dat que hubieran desarrollado una tecnología para inducir el cáncer. En niemand weet 50 Hij denkt dat we al voor een jaar of 50 te horen krijgen of zijn theorie klopt. Chavez zelf heeft ook kanker. Eerder is bij de Braziliaanse president Dilma Rousseff en president Lugo van Paraguay kanker vastgesteld. De beurzen in New York zijn woensdag lager gesloten. De Dow Jones-index noteerde aan het slot een verlies van 1,1 technologiebeurs Nasdaq daalde 1,3 In Azië wordt er alweer gehandeld. De Japanse Nikkei staat op een verlies van zo'n half procent. Tot zover het nieuwsoverzicht. U kunt het allemaal nog terugluisteren via onze podcast. Die vindt u op nos.nl slash radio1. En dan kunt u zich ook gratis op de podcast abonneren. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Chris Martin maakte in de Britse krant The Daily Mirror bekend... dat er een tuin is binnengedrongen. De man had geen kwade bedoelingen... en heeft alleen luidkeels een aantal Coldplay-nummers gezongen. De zanger van de Britse groep kon dit wel waarderen... en heeft naar zijn eigen zeggen de tuinzanger wat zangtips gegeven... waarop de man vertrok. En misschien, misschien zong hij wel dit. to the stars. Coldplay was dat omdat er een speciale tuinzanger was gesignaleerd in de tuin van de zanger van Coldplay. In Venezuela zijn dit jaar zo'n 19,500 mensen vermoord. Omgerekend zijn dat er zo'n 53 per dag. En daarmee is Venezuela het moorddadigste land van Latijns-Amerika. Zelfs in Colombia, dat kamp met hardnekkige guerrilla groepen wordt minder gemoord dan in Venezuela. Latijns-Amerika-correspondent, hij is weer terug op de basis. Kees Elenbaas. Kees, uh, een treurig record uh, daar in Venezuela. Hoe, hoe, hoe komt het dat het daar zo erg is? Nou ja, de tegenstanders van uh, president Chavez die zeggen natuurlijk dat het komt uh, sinds hij aan de macht is. Um, de, de cijfers uh, die nu gepubliceerd zijn... het is uh, ja, door een, een waakhond die in de gaten houdt... wat er allemaal gebeurt in Venezuela... en niet uh, een non-governementele organisatie. En uh, die zegt dat de taal en het optreden van de president... die het geweld uh, in de hand, uh, zeggen zij... Um, de regering die erkent wel dat het heel ernstig is. Zij hanteren overigens een heel ander cijfer. Zij zeggen dat het om 48 doden per 100.000 gaat. En niet om de 66 per 100.000 die deze NGO heeft gepubliceerd. Maar goed, dat het, dat het erg is, daar is iedereen het wel over eens. En een van de belangrijkste dingen is dat het zo ernstig is, is dat de moorden ook niet worden bestraft. Maar liefst 91 procent van de moorden... die blijven on, ongestraft, worden nee. niet vervolgd. Wat, wat voor soort uh, mensen worden er vermoord? Is dat afrekening in crimineel circuit, Zijn het gewoon de burenruzies? Wat, wat zit erachter? Uh, ja, het is, het is crimineel... Uh, uh, het criminele circuit, het is vooral geweld op straat... wat overal is, uh, is toegenomen. Dat is niet alleen uh, uh, op het platteland zo, maar vooral in de grote steden. Caracas is een van de gevaarlijkste steden van Latijns-Amerika op, op dit moment... Uh, ook steden als uh, Maracaibo. En het, het zijn niet alleen moorden, maar het is ook gewoon uh, ja, kleiner geweld. Berovingen, plunderingen die, uh, die, die toenemen. Dus uh, ja, het, het is een zeer ernstige situatie. En, en die, in die heilstaat van president Chavez... hebben criminaliteit en misdaadbestrijding daar dan geen prioriteit? Nou, zeker wel. Hij maakt zich er wel zorgen over. Want het wordt in ieder geval een issue als hij zich uh, volgend jaar weer... Uh, kandidaat stelt voor een, voor een volgende termijn. Uh, hij heeft ook wel maatregelen genomen. hoor. Hij heeft een, een, een nieuwe gewapende ordedienst in het leven geroepen. Een soort volksmilitie. En die moet dan toezien uh, voor de veiligheid op straat. Maar goed, je kunt je afvragen of dat iets helpt. En er zijn ook boze tongen die beweren dat die militie juist bijdraagt aan de toename van het geweld. Nou is dit Venezuela, maar moeten we het ook even over Colombia hebben? Want in Colombia is het aantal moorden sterk teruggebracht. Uh, is daar een speciaal programma voor geweest? Ja, dat is, dat is heel opmerkelijk. De, de, de kranten van gisteren en vandaag die hadden daar juichende artikelen over... hier in, in Colombia. Um, dit jaar zijn er maar 13.520 moorden gepleegd in, in Colombia... Uh, ja, dat lijkt nog waanzinnig veel, maar als je het vergelijkt met tien jaar geleden, dan is dat een, uh, een afname met, met maar liefst uh, 10.000 uh, per jaar. Dus dat is, dat is heel succesvol. En dat succes dat is vooral te danken aan de Amerikaanse steun die de Colombianen hebben gekregen. Uh, sinds 2000 heeft de Verenigde Staten maar liefst 8,5 miljard dollar in Colombia gepompt. En dat is dan vooral gegaan naar militaire politie. Maar liefst 70.000 uh, militairen en agenten die werden getraind. En ja, een ander ding wat ook heeft geholpen... dat is natuurlijk het einde van de drugskartels van Cali van en Medellin. Uh, die zijn gedeeltelijk uitgeroeid door de regering en het leger. Uh, maar ook overgenomen door de, door de Mexicanen. Dus dat heeft er ook toe bijgedragen. En dan ook nog eens een keer het einde van de paramilitaire eenheden... die zogenaamd optraden tegen de... Rebellen, maar ook bijdroegen aan het geweld in het, in het land. Dus uh, ja, het is een heel opmerkelijke succes in Colombia, kun je wel zeggen. Dankjewel, Kees. Kees Elenbaas weer terug in Latijns-Amerika als onze correspondent. Het toneel, speelt, het toneel speelt de Gijsbrecht van Amstel van Joost van der Vondel... in de Schouwburg Amsterdam. Het stuk werd voor het eerst opgevoerd op 3 januari 1638. Het was lange tijd een verplicht nummer voor middelbare scholieren. Maar echt leuk vonden die dat niet. Hoe zit het nu? Hoe maak je de Gijsbrecht aantrekkelijk? Colette van Une was gisteren bij de repetities... en sprak regisseur Jaap Spijkers. Oh, daar gaat het uh, doek van Amsterdam net naar beneden. Amsterdam in de 13e eeuw. Ja. Het stuk is gaan spelen in 1638. 300, 350 jaar lang tot 1968 is het bijna jaarlijks gespeeld, zag ik. Volgens mij bij jullie op de website. Is ja. dat echt, echt zo lang jaarlijks? Ja, dit is dit met een enkele onderbreking, op een enkele onderbreking na is dat jaarlijks gedaan. Oorlogsjaren zijn natuurlijk een onderbreking geweest. Hoewel juist in die tijd uh, het bezette Amsterdam ineens ging gelden voor het bezette Nederland. En alles wat de vijand was werd met gefluit en gejoel in de zaal uh, begroet. Het is eigenlijk wereldwijd de langstlopende traditie van hetzelfde stuk wat op jaarlijkse basis wordt opgevoerd. De langstlopende traditie, dat, dat, dat moet iets zeggen over uh, de waarde die het moet hebben voor onze Nederlandse geschiedenis? Nou kijk, wat, wij kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar Vondel was uh, in, in de tijd dat hij dit schreef een zeer modern schrijver. En, en hij heeft ook iets uh, met zijn taal uh, iets weten te raken wat... Ja, wat mensen hebben gekoesterd en wat ze heeft aangeraakt. 1968 vonden ze het niet meer zo van deze tijd. Is het nu weer ineens wel van deze tijd? Er zijn voorbeelden genoeg in de, in de recente geschiedenis. Denk maar aan uh, uh, religieus gemotiveerd geweld in, op de Balkan, in Joegoslavië... nu wat er allemaal gebeurt in het uh, noorden van Afrika... Waar, waar een volk om bepaalde redenen in opstand komt tegen, uh, tegen een bezetter. Dus dat is allemaal niet zo heel erg ver weg... Alleen, we hebben er niet voor gekozen om dit stuk, uh, zeg maar, om dit in een soort Twitter-cultuur uh, uh, uh, weer te geven. En dat er laptops en mobieltjes uh, uh, hun intrede hebben gedaan. Dat is volgens mij helemaal niet nodig. Stel, het wordt een groot succes en daar lijkt het echt op. Hè. Toch, de aandacht is goed en de kaartverkoop gaat toch ook goed, of niet? Ja, natuurlijk, maar dan straks moet er gewoon ook een, een goede voorstelling staan. Die goed moet communiceren met die zaal. Want anders lopen mensen naar buiten en denken, ja. Ja, het is echt wel heel spannend aan je gezicht te zien. Nou, het is spannend omdat het is tegen de tijd in. Het is, niet, het, is niet, het is niet gemakkelijk gemaakt. Het is niet opengebroken. Het is niet in mijn ogen op de verkeerde manier gemoderniseerd. Waardoor je echt wel iets vraagt van mensen. Het, ver, het vraagt een oor. Het vraagt aandacht. Het vraagt geduld. Het vraagt, in die zin is het tegen de tijd in. Inmiddels is het hartstikke donker. ja. Ja, volgens mij willen jullie zo met de doorloop gaan beginnen, want ik ja. zie allemaal acteurs zich verzamelen. Ja, we krijgen een. Begint een, een, een... te sneeuwen ook op het podium? Sneeuwen, ja. Ja, het was hartje winter hè, kerstavond. Het doek gaat open. De twee delen van de 13e eeuwse platte grond van Amsterdam schuiven uit elkaar. Hoog op het toneel in de sneeuw staat gijsbrecht van Amsterdam. Het hemelse gerecht heeft zich ten lange lesten erbarmd over mij en mijn benauwde vesten en arme burgerij. En op mijn volksgebed en dagelijks geschrei de stad ontzet. Daan Schuurman speelt Arends. Ik ben de adem kwijt. Ik kan niet langer spreken. Mijn hart bezwijkt door het bloeden. Wat is het mooie aan die rol van uh, Arend? Waarom heb je ja gezegd? Um, de rol van Arend van Amsterdam is in ieder geval een rol... die natuurlijk een enorme uh, lange stoet uh, illustere voorgangers heeft. Hè? Waaronder Ramses Shaffi. Jij dacht, dat ik zoveel beroemde voorgangers heb... dan wil ik me wel in dat rijtje aansluiten. Ja, Het is natuurlijk, eh, sowieso... Het Vondel is natuurlijk onze eigen, hè, kunnen zeggen, onze eigen Shakespeare. Ja, ja. Of uh, nog, nog heviger onze eigen Homerus. Uh, dus uh, als je daarvoor gevraagd wordt, dat is natuurlijk een grote eer. En ik, ik, ik kon dat niet uh, aan me voorbij laten gaan. Ik wilde sowieso vrij lang een, een, een, echte, een echte klassieker spelen. En uh, Ronald gaf me die, uh, die mogelijkheid. Ja. En is het iets wat je ook moet durven hè, als je gewend bent om uh, gewoon, he, of gewoon maar om hedendaagse stukken en, en films te spelen? Ja, het is iets heel anders. En het is, een, uh, het is ook echt een. Het is ook een puzzel uh, om, om die teksten uit te pluizen. En, uh, onze hedendaagse psychologische benadering van rollen, die werkt, die werkt ook niet. Je moet die taal echt de voorrang geven. Ik heb mijn plicht voldaan. Ik heb mijn vaderstad tot het einde bijgestaan. Mooi. Van het hemelse gerecht heeft zich ten lange leste erbarmd enzovoorts. Vanaf 1 januari het toneel speelt. Gijsbecht van Amstel. Het NLS Radio 1 Journaal. Sport. Schaatser Sven Kramer heeft zich met gemak geplaatst... voor het Europees kampioenschap allround. Tijdens selectiewedstrijden in Tijalf... won hij het klassement over de 1500 meter en de 5 kilometer. Op de 5 kilometer eindigde Kramer als tweede. Sebastian Timmerman sprak met hem. Ben jij op zo'n moment uh, nog opgelucht? Valt er wat van je schouders af? Uh, nou ja, ik was meer opgelucht dan gisteren. Ik reed uh, een hele goede 500 meter, als je ziet waar ik vandaan kom. Uh, een moeilijke periode natuurlijk gehad... Er zijn zo'n 500 meter gaan rijden. Weet je, de, uiteindelijk in een oranthornooi of een klassement zijn vaak uh, ja, de eerste klappen wel een uh, daalde waard. En, en dat zie je wel weer. Dat het, gewoon, uh, ja, je, ik, het is zoveel makkelijker om de tweede dag in te gaan met zo'n voorsprong. Hoe ga je dan uh, uiteindelijk die vijf kilometer in? Ja, uh, natuurlijk super relaxed. Ik zat zo mega voor. En, uh, ja, ik kreeg uh, een, uh, een lekkere vijf en... Ik wil afspraak een beetje met blokhuizen mee te rijden. Waardoor ik omdat hij, hij moet gewoon een goede tijd rijden. Ik kan er dan iets mee spelen. En daardoor heb ik iets van ronde tijden. Was het ook een beetje uh, ploegespel tussen jullie twee uh, om hem als het ware naar Budapest toe te rijden? Nou ja, dat dus was wel de bedoeling natuurlijk. En uh, weet je, als zich, ik sta op, op dat moment zo riant voor... dat als zich dat voor kan doen... Uh, ja, dan is dat alleen maar mooi. En uh, goed, misschien het, het is een van, mijn, een van mijn grootste concurrenten in Budapest. Maar op zo'n moment, als nu, dan... Uh, dan Als het zo kan, dan moet het zo. Je noemt hem nu uh, een van de grootste concurrenten voor de Europese titel. Mm. Ik snap wel waar je heen wil. natuurlijk. Ja, ja, ja, je zegt het zelf. Ja, nee, nee, dat is ook zo. Maar weet je, weet je, als ik daarheen ga, tuurlijk rij ik, rij, rij, ik me, rij ik gewoon voor wat ik waard ben. En dat zou ik ook altijd doen. Maar om nou als favoriet, voor mij persoonlijk, om mij daar als favoriet heen te willen hebben... Ja, ik, ik vind het allemaal prima. Als jullie dat willen, dan ga ik er als favoriet heen. Maar... Het is nog niet, uh, het is niet onwijs rier natuurlijk. Ik rijd 37 met mijn handen en voeten. Hè? En uh, ja, dat zijn natuurlijk geen tijd om naar huis te schrijven. Je hebt zelf ook vorige week ook nog weer een keer benadrukt: die 5 kilometer bij de weken afstand in Nereveen, daar gaat het uiteindelijk om in, in dit seizoen. Maar is die visie bij jullie toch een beetje veranderd na jouw 1500 meter van gisteren? Nou ja, weet je, als je, als je gewoon een lekker toernooi kan rijden, dan. Uh... Dan is het leuk als je een goed knooi kan rijden. Maar ik ben wel, weet je, ik, ik, ik ben nog niet waar ik uiteindelijk wil zijn natuurlijk. En uh, het is wel gevaarlijk om, om van je doelen af te stappen. Om, je doet uiteindelijk dan ook daarmee consequenties. En uh, consequenties krijg je vaak met rente terug. En ik, ik focus me gewoon op die 5 kilometer. En uh, alles wat erbij komt is mooi meegenomen. Moet ik dan nou maar kijken wat ik ga doen met die 500 meter? Ik plaats me natuurlijk. Maar het wordt er ook in denken weer veel drukker van. Doet u een wildkoop plek? Ja. ja. Dus uh, ja, we, gaan, we gaan het zien. Ik ga nu eerst EK rijden, dan ga ik, uh, dan ga ik tien dagen trainen in de zon en dan, uh, dan ga ik me voorbereiden op het tweede deel van het seizoen en om, uh, eigenlijk het belangrijkste deel van het seizoen. Naast Sven Kramer mogen Jan Bloemen, Koen Verwij en Jan Blokhuizen... hij werd er ook genoemd, zich verheugen op het EK Allround begin januari in Budapest. Radio 1, het NOS journaal. Over 10 seconden is het precies half zeven. Goedemorgen, Jan van der Put. Goedemorgen hebben we het al zover. Nou, Na de vijf seconden begin maar. gewoon. Ah, ja. De uitgeprocedeerde Somalische asielzoekers die een tentenkamp hebben gebouwd in Ter Apel. Nu moeten vanmiddag om twee uur zijn vertrokken. Dat heeft de burgemeester laten weten. Als ze niet zelf vertrekken, dan zal de politie ingrijpen. In Noord-Korea is de periode van rouw na de dood van dictator Kim Jong-il afgesloten. Op het Centrale Plein in Pyongyang is een herdenkingsbijeenkomst gehouden... waarbij de Noord-Koreanen drie minuten stilte in acht namen voor de overleden leider. Die bijeenkomst werd bijgewoond door zijn zoon en opvolger Kim Jong-un. Vanaf vandaag kunnen mensen weer vuurwerk kopen. De verkoop duurt drie dagen. De branchevereniging van vuurwerkhandelaren verwacht dat er ongeveer net zoveel wordt verkocht als vorig jaar... toen er voor 65 miljoen aan vuurwerk over de toonbank ging. En een explosie en een brand in de Burmeese stad Rangoon heeft zeker 16 mensen het leven gekost. Tientallen mensen raakten gewond. In het loods brak brand uit en toen de brandweer aan het blussen was, volgde een explosie. Het vuur zou zijn overgeslagen naar huizen in de buurt. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het Weerbericht van Weer Online. Vanochtend wisselen wolkenvelden en zon elkaar af. Op de meeste plaatsen begint de dag droog. Alleen in het noorden komen enkele buien voor. In de loop van de ochtend neemt de buiigheid in de rest van het land toe. Vanmiddag is het een komen en gaan van buien waarbij onweer en korrelhagel kan voorkomen. De zuidwestenwind trekt flink aan, boven land tot vrij krachtig, aan zee krachtig tot stormachtig, windkracht 6 tot 8. Het wordt gemiddeld 7 graden. Morgen begint de dag met veel wind en buien, geleidelijk neemt de buigheid af en gaat ook de wind steeds meer liggen. In de middag komt de zon vaker tevoorschijn. Na de temperatuur verandert morgen weinig, het wordt opnieuw een graad op 7. Het weekend verloopt bewolkt en van tijd tot tijd valt er regen. Ook tijdens de jaarwisseling is het niet helemaal droog. Het blijft zacht met op nieuwjaarsdag een middagtemperatuur van 10 graden. Denno is het Radio 1-journaal. De gemeente Utrecht heeft veel last van dakloze Polen met drankproblemen. Eerder deze maand bleek dat zij een tentenkampen in de stad leven... omdat ze niet meer in de reguliere opvang terecht mogen. Om de overlast aan te pakken... heeft Utrecht de hulp ingeroepen van de Poolse welzijnsorganisatie Barca. De gemeente was namelijk gecharmeerd van de resultaten... die Barca in Londen heeft bereikt. Correspondent Arjen van der Horst ging achter het geheim aan. Londen wordt langzaam wakker. Het is 7 uur in de ochtend... Het is bitter koud en we zijn rond het station van Waterloo samen met Jurek en Eva. En Eva, naar wie zijn we op zoek? Well, we are looking for people who are sleeping around Lambeth here. These are Central and Eastern European migrants who fell into hard times here in London. Op zoek naar daklozen hier in, uh, in het hart van Londen. Daklozen die uit het oosten van Europa komen, vooral Polen. Lost their jobs, got into problems, mensen die een baan verloren hebben nadat ze emigreerden naar Groot-Brittannië. Vaak problemen hebben met alcohol. Ook vaak contact hebben verloren met hun familie. En wat doen jullie met deze mensen? What are you doing with these people? What are you trying to do? First of all, try to invite them to center. Ja, stap 1 is, ze van de straat halen, ze onderbrengen. Opvangtehuizen hier in Londen, maar het uiteindelijke doel is het terugbrengen naar Polen. We kunnen hen dan them om te gaan detox, terug te gaan naar Polen en rehabilitatie- en reintegratieprogramma's van Barca en Barca-partnerorganisaties. En lang hoeven we niet te zoeken, want al na vijf minuten vinden we al de eerste dakloze polen hier op straat. Na crisis, hè? Na, na ten tijdje door Tjassu. Doe Roku, Jurek Tinsjak is de leider van het zoekteam uh, deze ochtend. Een paar jaar geleden zwierf hij zelf nog als dakloze over de straten van Londen. Nou, ja, was je weer in Londen. Net als vele honderdduizenden Polen kwam hij naar Londen voor werk. En hij vond snel werk in de bouw. Toen hij nog in Polen woonde, had hij al een alcoholprobleem. In het begin ging het nog goed in Londen. Totdat hij weer terugviel op zijn oude alcoholverslaving. Hij raakte zijn werk en papieren kwijt en belandde op straat. Zijn verhaal is niet uniek voor Jurek. Bijna alle Poolse daklozen in Londen hebben een alcoholprobleem. Hij me verhaalt wszelkie de To Dat betekent dat hij mijn weg in het Engels. Hij me alles opgegroeid Het was een moeilijke periode voor Jurek als dakloze in Londen. Maar zijn avontuur, zoals hij het noemt, is nu van onschatbare waarde in zijn werk als hulpverlener. Mijn zadanie is natuurlijk na zo belangrijk. Dat de mens met wie ik praat, ik perfect weet wie ik praat en Jurek spreekt de taal van de straat. Geen dakloze die hem voor de gek kan houden. En hij weet wat ze meemaken. En die ervaring is cruciaal voor die eerste stap, vertrouwen wekken. Want alleen door vertrouwen te wekken, lukt het hem ook ze van de straat te krijgen. Mijn persoonlijke verhaal, zegt Jurek, laat hen zien dat het nooit te laat is je leven helemaal opnieuw op te bouwen. Ik was 56 toen ik mijn leven compleet heb omgegooid. Ik heb nu een totaal andere weg gekozen. Eens werkte ik in de zeevaart. Nu ben ik een reddingsboei voor anderen geworden. Fase 1 van dit project: de daklozen van de straat afhalen en ze van hun alcoholverslaving afhelpen. Zegt Eva Zadowski, de directrice van Barca in Londen. En dan komt eigenlijk het belangrijkste onderdeel: ze terugbrengen naar Polen. Migrants. Who return, homeless migrants who return with barka from London? Access communities on farms. Ja, de volgende stap is dan ze terugbrengen naar Polen en ze proberen te integreren terug in de samenleving. Dat doen ze bijvoorbeeld door ze te laten werken op kleine familieboerderijen waar ze met dieren werken, waar ze hun leven kunnen herbouwen en tot rust komen. Hoe so lang bent u al actief eigenlijk hier in Londen? How long have you been doing these projects in Londen? We've been in London for five years now. Ja, voor vijf jaar en in die tijd hoeveel mensen hebt u geholpen? Hoeveel Poolse migranten zijn door u weer teruggegaan naar Polen? Yes, since we started, there have been nearly 2,000 people that have returned with Barca, and this is not only Polish people, as we are working with all new accession countries nationals, including Romanian and Bulgarian nationals. In totaal zijn uh, bijna 2000 mensen teruggegaan naar hun thuisland. Niet alleen Poolse migranten overigens, maar ook uit de andere nieuwe lidstaten... zoals Roemenië en Bulgarije. Barca heeft projecten in, uh, besides Poland, uh, London, Dublin, nu de Netherlands... Hamburg en France, En we are becoming a European network. En Barca verandert dus langzaam in een Europees netwerk. Niet alleen maar actief in Polen... Of Londen, maar slaat dus nu ook de vleugels uit naar andere Europese landen. En vanaf volgend jaar ook actief in Nederland. Het is zeven minuten over half zeven. Het zal u niet zijn ontgaan. We zitten midden in de winter, maar de temperaturen zijn er nog niet bepaald na. En ook voor de komende dagen wordt zacht weer verwacht. Daar gaan we over praten met Arnold van Vliet. Goedemorgen. En we praten met u, want u bent uh, verbonden aan de Universiteit van Wageningen, coördineert ook de natuurkalender. Uh, nou, dat zachte weer zal u ook niet zijn ontgaan. Nee, en uh, onze waarnemers ook niet. Uh, want ja, je ziet toch alweer eerste tekenen van uh, na de natuur en planten en dieren die reageren op die hoge temperatuur. Op die uitzonderlijk hoge temperatuur moet ik zeggen. Want ja, december uh, uh, zit al in de top vijf volgens mij van warmste decembermaanden uh, sinds de metingen begonnen. Ja, wat ziet u in de natuur? Um, nou, heel opvallend is dat uh, de eerste uh, uh, speenkruidbloemetjes al uh, gezien zijn. En dat zijn voor veel mensen toch echt de eerste tekenen van, uh, van lente. Uh, maar goed, in de toch dat we daar nog even op moeten wachten. Uh, maar ook, uh, zo, en daar zullen een aantal mensen ook last van hebben... is de hazelaar en de elzen uh, die in bloei komen. Uh, en, en dus ook al pollen uh, de lucht in, inbrengen. Oh, en dat op die de de manier. de er last van hebben. Ja, dus er zijn alweer mensen met klachten over hooikoort. Ja, die, uit verschillende delen van het land hoor je al mensen klagen uh, bijvoorbeeld op Twitter, uh, maar ook op uh, algieraren.nl is onze eigen website waar we dat bijhouden van uh, dat ze klachten hebben of last hebben van hooikoorts. En dat kan dus nu, want de eerste hazelaars uh, staan in bloei. Ja, kan het eigenlijk verder kwaad? Uh, die, behalve dat we er dus last van hebben, maar kan het kwaad voor de natuur dat die, die zaken in bloei staan? is in, in winterrust. In winterrust die, uh, die zal het ook wel blijven. Maar je ziet dat een aantal dagvlindersoorten. Zoals uh, de dagbouwoog. of de citroenvlinder. die gaan normaal gesproken als vlinder de winter door. Uh, zitten dus in rust. Maar die hebben wel last van die hoge temperaturen. Dat zien we de laatste jaren ook. dat die vlinders sterk achteruit zijn gegaan. Uh, want, want, ze zullen gewoon wakker worden. Ja, want ze hebben er last van. op het moment dat het wel echt koud gaat worden. Ja, als ze nu wakker worden, dan verspillen ze heel veel energie. Sowieso verspillen ze nu heel veel energie. Omdat hun basisverbranding, dus de hoeveelheid energie die ze, die ze toch gebruiken, die ligt veel hoger dan normaal. Waardoor ze minder reserves hebben om die hele winter door te komen. En als ze nu wakker worden, ja dan, en je krijgt nog voor, eh, vorst, want dat is natuurlijk dat is on, en waarschijnlijk dat, dat ook wel gaat gebeuren, ja, dan eh, hebben die het heel lastig. Ja, ja, ja voor hetzelfde gaat blijft het een hele zachte winter. Ja, maar ook in de voorgaande winters, dat we echt hele warme winters hebben gehad... zie je altijd weer even een koude periode. Dus dat is, uh, het is niet waarschijnlijk dat dat zich niet zal voordoen. Ja. Maakt het nou uit dat bijvoorbeeld... we hebben heel veel van die pieken op het moment. Hè? De vorige maand, de maand november, was een van de natste maanden van de afgelopen eeuw. Die enorme wisselingen. Wordt de natuur daar ook nog wat onrustig van? Uh, ja, dat is moeilijk om te zeggen hoe dat precies allemaal doorwerkt. Al die extreme achter elkaar. Uh, Hele droge november. Uh, hele natte december. Kijk, normaal gesproken. Het meeste is gewoon nu in rust. Dus die, daar zal het nu niet heel veel effect op hebben. Maar de komende jaren zal moeten we uitwijzen. van hoe dat, uh, hoe dat doorwerkt. Al zal het wel lastig zijn om al die extremen uit elkaar te vlooien. hoe dat uh, precies allemaal weer doorwerkt. Ja, maar wel interessant om je mee bezig te houden. Absoluut, absoluut. Meneer Van Vliet, ik dank u wel. Graag gedaan. Hij wordt een zingende aristocraat uit Spanje. En hij is in dienst van het Noord-Koreaanse regime. Zelf noemt, zelf noemt hij zich de Julio Iglesias van Noord-Korea. Correspondent Rob Soutberg sprak met hem in Tarragona. Maar hij stelt zich graag zelf even aan u voor. Mijn naam is Alejandro Cao de Benos de la Iperes. Alejandro Cao de Benos de la Iperes is de naam. In Noord-Korea beter bekend als soldaat van de grote leider Kim. Van de overleden Kim Jong-il wel te verstaan. Van hem is de 37-jarige ICTR de Benos een groot bewonderaar. Zo groot zelfs dat hij in 2000 de officiële website van Noord-Korea maakte. En vanaf toen ging het snel. Ik ben de van de, van de -Democratie -Democratie. Maar werk ik in het Comité Extranjero In 2002 werd Kau de Benos benoemd tot de reizende ambassadeur van de Democratische Volksrepubliek Korea. En aan het de democratische gehalte van de Volksrepubliek... twijfelt hij geen moment. Het is socialisme, geen dictatuur. Want niet één individu regeert, maar een parlement met 600 leden. Zo zegt Koude de Benos. Ook praat hij de heropvoedingskampen in het land... waar volop wordt gemarteld, goed. We stoppen mensen niet in de gevangenis zoals in Nederland of Spanje. Daarom nemen de problemen daar met drugs ook zo toe. Onze manier van opvoeding is eerder psychologisch, beweert koude de Bennels... in gesprek met onze correspondent Rob Zoutberg. In datzelfde gesprek zegt hij dat de nieuwe leider, Kim Jong-un... Klaar is om het land te leiden. Kim Jong-un is maar een symbol voor Korea voor mainteneen zijn. Dat significa que el va a dictar todos in het país, sino que existem los organismes. El significa is de continuation de la politica y un relevo generation. Kim Jong-un is vooral een symbool voor het land. Hij bewaart de eenheid. Hij gaat zorgen voor continuïteit op dus de Spanjaard. Koude Benos komt uit een adelijke familie, maar is volgens eigen zeggen al op zijn dertiende bekeerd tot het communisme. Behalve zingen op de staatstelevisie spreekt hij ook één keer per jaar het Noord-Koreaanse volkscongres toe. Hoera voor Kim Il-sung, hoera, hoera. Gekleed in militair uniform eert koude benos hartstochtelijk de grondlegger van Noord-Korea. Het Noord-Koreaanse regime drukt de Spanjaard met tenoorstem, maar wat graag aan de borst. Het ziet hem als het ideale propagandamiddel voor de buitenwereld. Nog een kwartiertje en dan mag het weer vuurwerk kopen. We zijn op pad om de eerste kopers te spreken. Verkeersinformatie. Bij de AWB zit John Bakker. John, eh, ik zal het nieuws eh, maar even vertellen. Er zijn geen, nieuw, geen files. Dat klopt. Maar wat verwachten we vandaag? John? Ja, eigenlijk eh, helemaal geen files. Ja, er zal ongetwijfeld ergens een aanrijding eh, gebeuren. En dan staat er misschien een paar kilometer file achter. Maar als het niet al te ernstig is, zou ik dat wel meevallen. Want er zijn natuurlijk maar heel weinig mensen op pad eh, vandaag. Ja, en ook het, uh, het weer, want er wordt wat uh, hagelbuien, heb ik begrepen, worden er verwacht her en der, dat speelt geen rol. Nou ja, als ze zich keurig netjes aan de snelheid houden en een beetje aanpassen als er zo'n hagelbui valt, uh, want dan is het natuurlijk wat glad, ja, dan, dan hoeft dat uh, niet tot problemen te leiden, nee. Nou, gedraagt u, dat is eigenlijk de waarschuwing van John Bakker, dan wordt het vandaag een vierle-vrije dag. Die mogelijkheid is niet uitgesloten. Radio 1 Journaal met Bert van Sloten. Dit jaar zijn minstens 1143 ondernemers in Zeeland gestopt met hun zaak. En dat is een kwart meer dan vorig jaar. Het Zeeuwse cijfer ligt een stuk hoger dan het landelijk gemiddelde. Belangrijkste reden voor het stoppen is dat ondernemers verlies draaien of de zaak niet verkocht krijgen omdat banken geen geld willen lenen aan potentiële overnamekandidaten. Even die winkels die haar deuren sluit is kledingzaak De Pantalon in Vlissingen. Je je kijken, ja? heb, je nee, heb je die mouwen gezien? Heb je die mouwen nog niet goed nee, nee, moet je eens goed kijken. Oh ja, ja dit is wel echt heel modern. Dus, warm, uh, ik de heb de hem wezen. zelf ook. Ja. ja, Dat is wel een medium. Lege rekken achter in de kledingzaak, de pantalon, in Vlissingen, in de Sint-Jacobstraat. Er is nog wel wat te krijgen. Allemaal koopjes, 70%. Een tientje, super voordeel. Alles moet weg, want. U gaat er mee ophouden, Wil Nijman, eigenaar? Ja, wij gaan er nu mee ophouden. We hebben het, de zaak 38 jaar gedaan. En wij vinden op dit moment dat we dus op de leeftijd zijn... om te zeggen van nou, nu is het genoeg geweest. Ja. Nou, ik hoef niet eens te passen. Want ik zie het al zo, het is een medium. Dus die kan ik gewoon zo aanhoor. We hebben geen opvolging. We hebben er nog even aan gedacht. We hebben het, in de familie is, het ook niet, is er ook geen opvolging. Uh, we hebben geprobeerd de zaak te verkopen. Maar in deze tijd is het heel moeilijk om een zaak te verkopen. Aangezien dat het, uh, ja, de meeste ondernemers... die uh, zitten zelf uh, krap en willen, kunnen amper hun hoofd boven water houden. Dus ja... En de banken staan ook niet meer met uh, hun buidel klaar... om met uh, geld te komen voor een overname. Dus wat dat betreft is het gewoon heel moeilijk. Ik, ik zal de label eraf halen. Ja, en, de anders... eraf, natuurlijk. en de nou, korting is een dag. hartstikke mooie, ja, ja. mooie prijs. En ik ga het uh... betalen. Dan is het in één keer uh, geregeld. Dan is één keer geregeld. Ja hoor, prima. Kijk eens. Ik kan me voorstellen dat het wel moeilijk voor u is, en u straks niets meer te doen heeft, tussen haakjes. Want u heeft uw ziel en zaligheid in deze zaak gestopt. Ja. Dit was natuurlijk uw leven. Het was absoluut ons leven. Maar uh, het uh, punt is namelijk zo: dat uh, ja, wij ondernemers zijn. Ondernemer en ik sluit niet uit dat wij in de toekomst misschien binnen nu en een korte tijd weer wat gaan beginnen. Maar dat weten we nog niet. Maar dat zal geen winkel zijn. Genieten ook, lijken. Genieten, heel veel genieten. Heel veel genieten. Ja, dat, uh, dat staat in eerste instantie bovenal. Uh, 89, 3, dat is 27 euro. Toch geen geld, hè? Voor zo'n mooi shirt, hè? Kijk. Nou, alsjeblieft. Ik heb vorige week nog een advertentie gehad van een vriend... en die was uh, 65 en uh, die is er niet meer. Ja, nou, als je zulke berichten leest... Ja, dat, daar word je niet goed van. Dan denk je, ja jongens, hoeveel tijd heb ik nog? Dus dan moeten we maar alleen maar genieten. Want hoe oud ja. bent u? Ik ben, zelf ben ik 63. Maar goed, uh, mijn vrouw is 65. En daarom ze hebben we gezegd, nu is het klaar. Ja, we hebben onze eerste AOW binnen. Dus nou is het goed. Toi, toi, toi. Het ja, beste ermee. En ja, we zien elkaar dat misschien wel ergens in Vlissingen lopen. In de loop van de Pas jaren. Pas wel, ik kom ik regelmatig tegen. En dank u wel, hè. Goed zo. Tot ziens. Tot ziens. Verslag van Omroep Zeeland-collega Petra Wijnsema was dat. Het is zover vandaag. Er mag weer vuurwerk worden verkocht. De vraag is natuurlijk, gaat de crisis een rol spelen in de verkoopcijfers? Op sommige plekken wordt er vanaf zeven uur al verkocht. Bijvoorbeeld in een tuincentrum in Utrecht-Noord. En daar is verslaggever Jessica van Spingen. Jessica, ben je alleen of zijn er enkele fanatiekelingen al... die zich om je heen hebben verzameld? Ik ben niet alleen. Er zijn ook fanatiekelingen hier, maar dat zijn vooral de verkopers. Een hele grote groep hier staat helemaal klaar achter de balie om iedereen straks van vuurwerk te voorzien. Voor de deur staat nog niemand, maar het gaat natuurlijk ook officieel pas om zeven uur open. En dan verwachten ze hier toch wel de eerste Diehards. Jack Emmerlot, de eigenaar hier. Jullie staan vooral nu met personeel vooral nu mijn personeel alles klaar te maken... om te zorgen dat de eerste fanatiekelingen die zo om 7 uur komen geholpen gaan worden. Als u kijkt naar buiten, ik zie nog niemand. Nou, dan komt er komt net de, de, de, de eerste komen een terrein oprijden. Het is, uh, het is tien voor zeven, dus de mensen komen, die komen echt wel om zeven uur een vuurwerkje ophalen. hoor. Ja, want is dat de ervaring van andere jaren? Ervaring is, het verschil met acht jaar geleden... is dat uh, acht jaar geleden dacht, dacht men dat er geen vuurwerk meer zou zijn. Dus toen stonden ze met hoorders voor de deur om 7 uh, om uur. En nu weet men gewoon, het vuurwerk is er gewoon bij... En de ervaring van de mensen die hier als vaste klant komen, weten gewoon dat wij zoveel op voorraad hebben. Ja, die, die, die staan niet meer om half om zeven voor de deur. Die komen om een vijf of zeven binnenrijden en een vuurwerk afhalen. We lopen even door, want uh, hier staat een groot bord roken en open vuur verboden. Um, en dan lopen we eigenlijk Chinese sferen in. Jullie hebben er echt werk van gemaakt. Wat zien we allemaal? Dat ja, zien we allemaal. We zien de draak, we zien het Chinees huisje. We krijgen dadelijk een DJ. De lampionnen hangen in de, luxe, de lucht, de, de wensballonnen zijn erbij. Alles om, uh, om een leuke sfeer te creëren om mensen hun oudejaarsgevoel hier, uh, hier mee te geven. Terracotta-leger is aanwezig. Terracotta-leger uit, uit China hebben we, hebben we gesloten. Komen, hebben we over laten komen speciaal? laten komen per KLM. We proberen echt een leuke sfeer voor de mensen dit. Niet alleen maar om het, om het stukje vuurwerk te verkopen, maar echt om die sfeer daar, uh, daarvan, uh, hier, uh, hier in Nederland te brengen. Het gaat natuurlijk allemaal om dat vuurwerk. Er is hier een enorme balie gemaakt. Dit is uh, geen echte, een enorme Chinese rol. XXL, 10 kilo. 39,95. Je moet ervoor over hebben. Maar um, hoe lang knalt dat? Uh, die knalt een paar minuten. Het is natuurlijk het gevoel dat je, dat je de, de boze geesten weghaalt met die mooie grote kanalen van Chinese rol. Moet hier wel mee lukken? We moeten moet er zeker mee gaan lukken. We zijn net even in de bunker gelopen, daar hebben we niet zo'n hele beste ontvangst. Maar er zijn enorme bunkers met vuurwerk hier. Ja. Toch hebben jullie niet alles al binnen? Nee, er komt constant een nieuwe aanvoer van, van nieuw vuurwerk binnen. Er zit een bepaalde opslagruimte op en de, de, daar moet je creatief mee omgaan. En daarmee kan je zorgen dat je constant met de constante aanvoer van vuurwerk... kan je zorgen dat al je klanten geholpen worden. Ik zie iemand hier met de portemonnee al binnenkomen. Goedemorgen. Goedemorgen. Me stellen, ja. dit, dit meent u niet. Komen jullie echt al vuurwerk houden? Ja. Je hebt een hele rode neus van de kou, maar dat ja. maakt niks uit? Nee, dat maakt niet uit. Handen in de zakken, maar uh, nou, je bent net het Valhalla binnengelopen. Ga je nou uitzoeken of heb je al een lijstje? Ik heb al een lijstje. Wat uh, staat er allemaal op? Uh, uh, wat, uh, gewoon wat rotjes en uh, andere zooi. Gewoon klein, uh, klein vuurwerk. Maar jullie denken, we zijn er vroeg bij. Ja, dan kan ik zo maar nog even mijn bed in. En jullie verwachten heel veel mensen vandaag? Ja, de, de eerste van de tikkelingen, zoals gezegd, die komen nu om zeven uur. Die, staan, die komen nu om zeven uur hier, hier ons bedrijf binnenlopen. De host komt uiteraard niet eerder zijn bed uit een elf uur. En dan, uh, dan, dan gaat het volop lopen. Tot slot die draak. Doet hij het echt? Want dan ga ik iets verder weg dan. Die doet het echt en die, die, die spuit ook stoom en die, die geeft ook licht. En de draak van de deur die gaat dadelijk ook licht geven. Een dus wij... beetje oppassen. Ja, een beetje oppassen hier. Jessica, van Sprengen was dat, in Utrecht... waar de verkoop dus op het punt van beginnen staat. Eerste klanten zijn binnengekomen. Ook in Duitsland is dat het geval. Veel Nederlanders uit de grensstreek die gaan er naartoe. Mensen uit Arnhem en omgeving... wijken voor hun vuurwerk uit naar het Duitse Emmerich. Daar heeft de Nederlandse ondernemer HO Wolf... een goedlopend bedrijf in professioneel vuurwerk. En deze dagen verkoopt hij gewone vuurpijlen... allerlei knallers aan de gewone consument, aan u en mij. Dus goedemorgen, meneer Wolf. Ja, goedemorgen. Bent u ook al open? Ja hoor, we zijn al volop bezig. Oh, je bent al volop bezig? Ja. En de klanten zijn bij u ook al volop bezig met uh, kopen? Nou, zo vroeg zijn ze nog niet. Maar uh, dat kan uh, niet lang meer duren, nee. nee. Hoe bent u als Nederlandse ondernemer in Emmerich trouwens, terechtgekomen? Nou ja, wij zijn eigenlijk de officiële vuurwerkvluchteling. De vuurwerkvluchteling, <laughs> dat is een mooi woord. Maar ja. wat houdt dat in? Nou ja, wij zijn natuurlijk een professioneel vuurwerkbedrijf. Ja. En wij zijn op een gegeven moment zijn wij uh, overgestapt door de regeldruk... Ja, die in Nederland heerst naar het Duitse Emmerich. En... Wat, wat, wat, wat bedoelt u met die regeldruk? Welke regels heeft u het over? Nou ja, is het op een gegeven moment na Enschede natuurlijk. Toen uh, daar de ontploffing in Enschede was... Uh, ...toen is de regeldruk voor professioneel vuurwerk heel erg groot geworden. En uh, ja, toen was het bijna onwerkbaar om in Nederland te blijven. Onze vergunningen werden ingetrokken in Nederland... Uh, ...voor de opslag van groot vuurwerk. Dat kon toen alleen nog maar in Duitsland... En op een gegeven moment zijn we daar maar achteraan gegaan. Ja, En nu zit u daar in Emmerich. Verkoopt u eigenlijk hetzelfde assortiment als in Nederland? Ja hoor, dat is 100% gelijk. Komt ja. zelfs uit dezelfde fabrieken vandaan. Oké, okay, nou ja, soms komt het uit dezelfde fabrieken... en sturen ze net iets anders naar het ene land dan naar het andere. Maar dat is dus niet het, uh, niet het geval. Uh, en de consumenten in Duitsland, waar hebben die belangstelling voor? Uh, gewoon hetzelfde vuurwerk. Het, uh, bij ons uh, ligt de nadruk echt op siervuurwerk. Wij, uh, wij willen eigenlijk niet zoveel in het knalvuurwerk verkopen. Maar siervuurwerk, uh, dat, ja, dat voert bij ons echt de boventoon. Ja. En uh, mag ik die ene vraag stellen hier vanuit Nederland. Is het goedkoper bij u? Uh, ja, stukken. Ja. <laughs> Hoe krijgt u dat voor elkaar? Nou ja, in Duitsland is het uh, over het algemeen al goedkoper. Dus daar, uh, uh, dat is gewoon uh, de cultuur hier dat, uh, dat er niet zoveel verdiend wordt aan het vuurwerk. Ja, maar het is toch dezelfde fabriek? Heeft u dit uitgelegd? Het is dezelfde fabriek, ja. ja. Maar ze hebben natuurlijk, in Nederland hebben ze natuurlijk ontzettend veel regeltjes. En dan moet overal aan, uh, aan dure bunkers uh, worden voldaan. En ja, wat ik al zeg, de regeldruk is daar uh, enorm. En dat, uh, ja, dat vind je ook terug in de prijs van het vuurwerk. Ja. Zeg, zonder reclame te maken voor u, uh, hoeveel goedkoper is het? Het kan wel 50% zijn. 50%? Jammer. U heeft dus ook veel klanten gewoon uit Nederland, schat ik daar zo in. Nou, ik durf bijna al te zeggen dat dat 99,99% Nederlander is. <laughs> Die ja. hebben dat allemaal in de gaten. Ja, ja. ja dat... Nou, ik wens u goede zaken dan. Dat moet je ja. iemand wensen deze dagen. En een mooie jaarwisseling met mooi vuurwerk. Ja, dankjewel. M meneer Wolf, tot ja, ziens. Tot ziens. Het NOS Radio 1-journaal, de ochtendkranten. Katrien Straatman. Goedemorgen. Zowel de Volkskrant als Trouw openen met de tweet van Geert Wilders... die dreigt met verkiezingen als het minderheidskabinet van CDA en VVD... gaat morrelen aan de hypotheekrenteaftrek... De PVV-leider reageerde op een artikel op de website van Weekblad Elsevier... waarin diverse bronnen rond het kabinet melden... dat het kabinet overweegt 5 miljard euro extra te bezuinigen. De hypotheekrenteaftrek zou niet meer gelden... voor nieuwe aflossingsvrije hypotheken en alle leningen boven een miljoen euro. Wilders vindt iedere verzobering onacceptabel. Dan maar verkiezingen, zei hij op Twitter. Trouw denkt overigens dat Wilders vrees onterecht is. Premier Rutte zei vorige week nog dat het kabinet... wat hem betreft de hypotheekrenteaftrek ongemoeid laat. Het kabinet gaat Nederland nog aantrekkelijker maken... voor de afhandeling van grote internationale massaclaims. Dat schrijft het Financiële Dagblad. Minister Opstelte van Veiligheid heeft een wetsvoorstel... naar de Tweede Kamer gestuurd waarmee de procedure verder verbeterd wordt. Nederland kent sinds 2005 de mogelijkheid om in massale schadezaken... een schikking te treffen die daarna voor alle gedupeerde geldt. Ook voor wie zich nog niet hebben gemeld. Dat is bijvoorbeeld gebeurd in de Dexia-zaak... waarbij de bank in één keer een schikking heeft getroffen... met alle, alle houders van aandelenleasecontracten. contracten Nederland is uniek in de wereld met deze wetgeving. De PVV Friesland wilde dit najaar een valse factuur... naar het Openbaar Ministerie sturen om beveiligingskosten te ontlopen... die zijn gemaakt voor Jelle Hiemstra, oud-fractievoorzitter... in de Provinciale Staten. Dat zegt de directeur van het ingehuurde beveiligingsbedrijf... in de Volkskrant. Onlangs deed hij aangifte wegens aanzetten tot valsheid in geschriften. De toenmalige fractievoorzitter werd door het beveiligingsbedrijf beveiligd. Het OM bood aan de beveiligingskosten vier weken te betalen. Lange was niet nodig... De beveiliging werd echter voortgezet op aandringen van Hiemstra. Om ook deze kosten af te wentelen op het OM... moest het beveiligingsbedrijf, naar eigen zeggen, van de PVV declaraties vervalsen. Het OM in Leeuwarden heeft de zaak in behandeling. Uit de stukken blijkt dat de Friese afdeling van de PVV... kampt met financiële problemen, al dus de Volkskrant. Honderden vrachtauto's en bestelbusjes... dienen de komende dagen als rijdende vuurwerkdepots. Maar het gaat eigenlijk om vuurwerkverkopers die te weinig opslagruimte hebben... De rijdende vuurwerkdepots zijn een slimme manier om de voorraad op pijl te houden, meldt het AD. Te veel kilo's opslaan mag niet, maar vuurwerk blijven aanvullen is wel toegestaan. Het AD was op bezoek bij een vuurwerkimporteur die zo'n 400 winkels bevoorraadt opslagruimtes van die winkels zijn tot een nok gevuld. Maar er wordt zoveel vuurwerk verkocht dat dat lang niet genoeg is. Zo'n 85 vrachtwagens en busjes rijden de komende dagen permanent rond... om de rap slinkende voorraden aan te vullen. Bij sommige verkooppunten komen ze 17 keer per dag. Dat komt niet alleen door de populariteit van vuurwerk... maar heeft ook te maken met de strenge regels voor de opslag. Sommige winkels mogen heel weinig opslaan... maar verkopen daarentegen weer heel erg veel. Dat staat allemaal in de ochtendkranten van deze ochtend. Wat gaan we doen straks na 7 uur? We gaan het onder andere hebben over de Rijksuniversiteit Groningen. Want die zijn op de vingers getikt... dat ze iets te veel vrouwelijke hoogleraren hebben aangenomen. Hoe dat zit, hoort u zo. En we hebben het ook over de dreiging van Iran. Iran dreigt namelijk met een olieboycott... met het afsluiten van de straat van Hormuz. Wat voor betekenis heeft dat eigenlijk? En klopt die dreiging? Hoort u ook allemaal zo na het nieuws van 7 uur. Het is Easy December bij Weekam.nl. Ook je aankopen shop je vanuit je luister toe. Nu tot 300 euro korting op elektronica en huishoudapparatuur. Eerst Weekam.nl. Ik weet niet hoe ik sterven zal. Kan best dat het buitengewoon onaangenaam is. Iedereen denkt wel eens na nou over de doof. Want als je niet meedraait, dan ga je, weet je wel, zo in die geest. Het NOS Jaaroverzicht over de doden 2011. Death is very likely the single best invention of life. Kijk vanavond, half negen. Nederland 1. Leaseplanbank geeft tijdelijk 0,5% extra rente en u mag zeggen hoe lang u daarvan wilt profiteren. 1 jaar, twee jaar, misschien wel vijf jaar lang. Beslis mee op leaseplanbank.nl. Leaseplanbank. Sparen met een plan. Dit is Radio 1.